Steeds meer mensen hebben zich de afgelopen weken aangemeld bij de Voedselbank. Een woordvoerder van Voedselbank in Nederland noemt de stijging verontrustend. Landelijk zijn er nu 70.000 klanten bij de Voedselbank. Dat waren er een jaar geleden 63.000. In de noordelijke provincies en in de grote steden is het aantal aanmeldingen flink gestegen. De voedselbanken verwachten dat in de komende maanden het aantal klanten verder toeneemt. En dat ze de vraag nog maar net aankunnen. Demissionair premier Monti van Italië is bereid om na de verkiezingen opnieuw premier te worden. Monti doet niet mee aan de verkiezingen in februari, maar als een brede betrouwbare coalitie hem vraagt premier te worden, dan is hij daartoe bereid. Verder zei hij dat het denken in links en rechts binnen de politiek achterhaald is. Mario Monti diende vrijdag zijn ontslag in bij president Napolitano. Hij zag zich genoodzaakt om voortijdig te vertrekken, omdat de partij van Berlusconi de steun voor de regering heeft ingetrokken.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 Het weer vanuit het westen wordt het geleidelijk droger, maar het blijft grijs. Het wordt 9 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. Dit was het NOS voornaal. ANWB verkeersinformatie met een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Door een ongeluk met een vrachtwagen staat tussen knopend Leenderheiden en Maarhezen 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 De Met Tom van de Hek. Goedemiddag, bijna 5 over 2, 4 uur langs de lijn op deze zondag. Vier wedstrijden scheiden ons nog van de winterstop... in het Nederlands betaalde voetbal. Utrecht, Ajax is al om half 1 begonnen. Ragnar Niemeijer. Staat 0-0, nog een minuut of 12, ietsje meer, plus wat extra tijd. Het momentum lijkt een klein beetje voorbij voor Ajax... dat Legio kansen kreeg om de score te openen en uit te bouwen in de eerste helft. Maar inmiddels zijn die kansen er niet meer voor de Amsterdammers. Utrecht krijgt die kansen ook niet. En dus is het zelfs een tikkie saai in de Galgenwaard. Hoe kan dat zo zijn? RKC Willem 2 is die tweede wedstrijd ook al om half 1 begonnen. Bas Stigler. Van Willem 2 zijn er nog tien over nadat al in het eerste bedrijf... ...Jallo met twee keer geel naar de kant werd gestuurd. Maar die tien houden wel stand tegen de elf van RKC... ...omdat die eigenlijk gewoon niet goed zijn vandaag. Er gaat veel mis, er gaat niet zoveel goed. Het lijkt bijna angstig. En zoals een collega naast mij zei, als PSV hier op bezoek komt... ...dan vinden ze het RKC allemaal geen probleem. Maar als Willem 2 voor een darby op bezoek komt, dan vinden we het allemaal heel eng. Nou, zo voelt het een beetje. Want ze slagen er niet in om Willem II echt met de rug tegen de muur te zetten. Kwartier nog en 0-0. Half drie is de derde wedstrijd. Feyenoord tegen Groningen En om half vijf in Limburg. Twee Limburgse clubs die het seizoen gaan sluiten voor Nederland in 2012. VVV en Roda JC. Verder zijn we deze middag bij de wereldbeker veldrijden. Gio Lippens kijkt er daarnaar en komt ook even langs... om te praten over alle dopingperikelen georganiseerd dopinggebruik... in de ploeg lijkt steeds duidelijker te worden. Wat weet hij en de NOS daarvan? En de waterpolo-finale bekermannen Polar Biers tegen BZC. Ook daar zijn we bij vanmiddag. Muzikale opening vandaag, All of My Heart, ABC. We gaan naar Utrecht, Ajax, zelfs een tikje saai, zei Ragnar Niemeijer. Ja, komt omdat er niet zoveel leuke momenten zijn. Gelijke stand geen doelpunten. Zeven minuten nog tot het einde. De wedstrijd van het jaar in Utrecht. Terwijl Boerichten nu heeft aangepakt. Een meter of tien over de middenlijn aan de rechterkant. Scheunen dan. Ook hij kreeg kansen, benutten ze niet. Hoese in de ploeg gekomen bij Ajax. Rechts in het strafzopgebied. Maar hij komt niet aan de bal omdat de bal wordt afgeschermd door Bulthuis. De linksback van Utrecht. Hoese speelt aan de linkerkant waar hij een paar minuten geleden is ingevallen voor Victor Fischer. Weer zo'n man. Net als Sien de Jong die mogelijkheden kreeg Boerichter schoot op de lat in de eerste helft. En zo mag Ajax zichzelf straks verwijten als het hier 0-0 wordt. Dat het de mogelijkheden die er zijn geweest nogmaals gezegd niet heeft benut. En dat je komt misschien ook een beetje omdat het publiek zich nauwelijks laat gelden. Dat geldt voor de Bunningside van Utrecht. Dat geldt voor de 600 supporters van Ajax uit Amsterdam. Er is uh, toch wel wat te doen geweest vooraf om deze wedstrijd richting de supporters. En iedereen gedraagt zich zo netjes, zo netjes, dat het wel uh, iets enthousiaster en uh, meelevender zou mogen op de tribunes, denk ik. Ajax gooit erin. Bal gaat naar Albewereld. Zijn vrije trap zojuist gezien hoogte de tribune in uh, achter de goal van uh, Robin Ruiter van Utrecht. Mooi, Sander. Vijf, zes meter voor de middenlijn. Inmiddels blind aan de linkerkant met zijn aflopende contract. Het zou me niks verbazen als hij misschien wel weggaat, want de boer... Die zegt toch wel gekke dingen daar over de laatste periode. Nou, terug naar Moizander. Al de wereld. Mulenga probeert wat op te jagen. Maar de Zambiaan die misschien ook wel weggaat. Misschien zeker wel vertrekt. Maakt een matige indruk voorin. Is niet zo enthousiast. Loopt niet zo erg. Maakt een makke indruk. In de middencirkel Sarota. Die het wel goed doet bij Utrecht. Breed op van de Marel. Voor de middenlijn nog Utrecht. Aan de rechterkant van het veld. Zoeken naar Molenga. Geen buitenspel? Dacht ik toch. En ja, dan mag hij nog wel schieten. Pak vermeer die bal. Is het echte enthousiasme er wel uit, denk ik, op het moment van vuren bij Moelenga Maar dit was op de rand van buitenspel. En misschien wel voor het randje. 85 minuten op de klok. Ik denk dat ik via de monitor in mijn gelijk bevestigd word. Maar goed, geen goal. 0-0 in de gal gewaard. RKC Willem 2, 11 tegen 10. Bas. En je zei het zo mooi. Komt PSV bezoek. Dan zijn ze niet nerveus. Maar bij Willem 2 ja, dat is echt een beetje zo. Het is 0-0 naar 9 minuten. Er is een fase geweest waarin eh, RKC de tegenstander wel met de rug tegen de muur duwde. Dat heeft wat schietkansen opgeleverd van Chevalier twee keer en van Van Peppe eentje. Dat was allemaal zeg maar rond het uur. Maar daarna is het 10 minuten stilletjes geweest. Nu zet RKC wel weer wat aan met zelden rust als invaller in het elftal voor Boukhari. Snelle rest buiten. Dat betekent dat Jozefssoon aan de linkerkant is uitgekomen. En nu wil hem twee wel echt massaal. Nou ja, met zijn tienen dus naar achteren moet. Als RKC de bal heeft op de helft van de Tilburgers. En de klok inmiddels richting de 82 minuten gaat. En dus nog altijd geen goals. Martina brengt de bal in het strafveld richting Chevalier. Die neemt hem wel aan, maar loopt de verkeerde kant op. Dan wilde van RKC nog wel één naar de bal toe. Dat is dan Jozefssoon. Maar dan is er al een overtreding gemaakt en blijft de. Man van Willem 2 die dan geraakt is. En dat lijkt me van Buren uiteraard liggen. Want ja, tijd is tijd. En zo zullen ze bij Willem 2 denken met 10 man een puntje hier meenemen uit Waalwijk. Dat zou prima zijn. Er wordt gewisseld nog. Dan komt Podofijn nog in het elftal. En gaat Missijan naar de kant voor de slotfase. RKC zal moeten aanzetten. Maar de ploeg speelt vandaag, en dan zeg ik het vriendelijk, niet zijn beste wedstrijd gaan wij naar het waterpolo, Bob van der Tak. Want uh, de de bekerfinale tussen Polar Biers en BZC dan hebben we het over de mannen. Maar zeggen we mannenfinale, dan is er ook een vrouwenbekerfinale. Hè? Polar Biers ZVL. Ja, die is uh, net afgelopen en uh, gewonnen door ZVL. Net zoals vorig seizoen de ploeg uit Leiden heeft uh, weer beslag gelegd. Op de beker. Dat kostte nog wel de nodige moeite. ZVL was de favoriet op voorhand. Het was al verrassend dat Polar Bears die finale überhaupt haalde. Gisteren verrassend gewonnen van landskampioen Ravijn. Maar halverwege de finale tegen ZVL stond Polar Bears gewoon op een 3-2 voorsprong. De ploeg uit Ede deed het uitstekend. Maar. In het tweede deel van de wedstrijd heeft ZVL het surplus aan kwaliteit toch uitgebouwd. En heeft het die wedstrijd uiteindelijk gewonnen met 8-6. Topscorer van de ploeg Mieke Kabout met vier treffers. Zijn dan dus de helft van de Leidense productie voor haar rekening. En was zo de uitblinker in de finale. ZVL pakt dus opnieuw de beker en dan straks de finale bij de mannen. Waarbij we in ieder geval zeker weten dat de winnaar uit Gelderland komt. Want het is een derby polarbeers uit e ...tegen BZC uit Borkelo. Nou, we het voetbal. Utrecht-Ajax slotfase. naar Niemeyer 0-0. Nog steeds vinden ze het allemaal best zo of gaan ze vol voor de winst? Nou, ik heb het gevoel dat Utrecht uh, denkt. Misschien kan het nog in de laatste 2,5 minuten ingooien van de Madel. 15 meter bij de hoekvlag van Daan op de helft van Ajax. Oor maakt zich vrij en schiet ook maar meteen met links... ...vanaf de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Maar de bal gaat voorlangs. Jacob Mulenga had het zojuist denk ik wel kunnen beslissen. Kali met de opening in de as van het veld naar balverlies. Opening dus richting Mulenga. Ik had al eerder gezegd, die zit niet goed in de wedstrijd. En verslikt zich vervolgens in al de wereld. Hij heeft eigenlijk vrije doortocht richting de goal van Vermeer. Maar de Zambiaan zit misschien al met zijn hoofd bij de Afrika Cup. Ajax met Palsen en Schöne en Hoesen. tegen twee man. Eén daarvan is Van der Marel op de middenlijn. En Die zit er ook tussen. Sarota komt naar voren. Daar is Mulenga. Daar is Duplan. Kali vervolgens 20 meter over de middenlijn, de rechterkant van het veld. Van der Madel nog maar weer eens met een voorzet op het hoofd van Van Rijn. Op de rand van het Ajax strafschopgebied verdedigen de Amsterdammers uit. Maar dat doen ze niet heel lekker, want Bulthuizen heeft overgepakt. En Oor, Utrecht heeft eindelijk de drang naar voren die je bij de ploeg van Wouters veel eerder had willen zien. Utrecht gestart met twee spitsen, laat Dupland erbij. Toen ging Oor vanaf de tien naar de linksbuitenpositie. Dat liep wat beter bij Utrecht, maar die ploeg heeft weinig gevaar kunnen stichten. Top in een van de duels voor het publiek van het jaar. Eriksen erachteraan. Hetzelfde geldt in de middencirkel voor Moulenga namens Utrecht. Duplan neemt over. Kali is vrij aan de rechterkant. Is heel lang dicht voor zijn eigen verdediging gaan staan. Dicht voor zijn eigen verdediging. En is nu eindelijk wat meer naar voren geschoven. Heeft ook meteen gevaar in geluid. Maar de kans dus niet benut door Moulenga. Ajax aan de andere kant met Boerrichter. De langs misschien wel bij Bulthuis. Die zal geel gaan krijgen vermoedelijk. En dan zou het rood zijn. Ja, daar gaat hij er inderdaad vanaf. ...vergrijpt zich even aan de buitenspeler van Ajax, aan Boerrichter. Twee keer geel is ook gewoon vlak voor de kerst een rode kaart. Laatste minuut plus extra tijd hier in Utrecht 0-0. 11 tegen 10, dus nog heel even in Utrecht. Bas, jij kijkt al heel lang naar dat spelletje. Ja, vanaf de 38e minuut zelf. Want toen ging Jallo naar de kant met twee keer geel. Willem II dus met een man minder. Maar er is veel minder van te zien dan dat RKC zich had voorgenomen. Nu komt er wel druk van Peppen. Voor de duidelijkheid, het is 0-0. We zitten in de 86 e minuut. Van Peppe wil een tegenstander voorbij. Kan een voorzet geven. Die wordt dan door Vossenbeld het, straf het vooruit vooruitgetrapt. Maar levert dan RKC nog een toekschop op. En dat betekent dat uh, de mensen die zich bewezen hebben in het verleden in de lucht mee naar voren komen. Ramos is er een van die zijn randtree maakt nadat hij is hersteld van zijn gebroken middenvoetsbeentje. In september gebeurde dat in de uitwedstrijd tegen Ajax. Hij maakte de beslissende met jong RKC afgelopen maandag tegen Groningen. Nu komt hij niet bij de bal. Die wordt weggekopt. Opgevangen weer door RKC. Door zelden rust opnieuw ingebracht bij de tweede paal. Daar staat er gek genoeg van RKC geen 1. Daar staat alleen Haastroep. Maar de aanvoerder van Willem II laat zich verrassen. Wordt niet gecoacht. Want kopt de bal opnieuw over de achterlijn Zodat er opnieuw een hoekschop gaat volgen voor RKC. En die bal komt dan in de handen van de keeper. En zo is het gevaar geweken. Na 87 minuten. 0-0 nog. Rachna Niemeijer nog heel even. 10 tegen 11. Utrecht Ajax. Anderhalve minuut, we zitten al in de extra tijd die in totaal twee minuten duurde. Ajax met de bal richting Hoessen, maar die komt het ter hoogte van de middenlijn op links. Niet aan voor Ajax en dan nog een keer een ingooi voor Van der Marel. Grijft de bal gek genoeg van Frank de Boer aangegooid. Uitermate sportief in deze fase van de trainer van Ajax, Forsen de Goud. Die zal toch met een rotgevoel om de kerstboom plaatsnemen. Want Ajax had op een puntje van PSV en Twente de koplopers in de Eredivisie kunnen komen. Blind en Moulenga halverwege de Ajax-helft. Blind komt daar met zijn rechterbeen goed uit. Dan uh, ineens naar voren getrapt door de aanvoerder van Ajax. Siem de Jong richting Boerrichter. En Zulo is nu de gelegenheidslinksback naar na het inrukken van... Uh... Bulthuis naar twee keer gele en rood en die zit tussen voor Utrecht. Schöne dan nog een keer als we denk ik ja in de laatste minuut van de extra tijd zitten. Utrecht zal de nummer zes zijn bij de winterstop. Daar is iedereen hier dik tevreden mee. Utrecht wordt ook niet meer bedreigd door NEC dat gisteravond ook al verloor. Maar Utrecht niet ze kunnen bijhalen. Nog wel een vrije trap voor Ajax. Halverwege de Utrecht, helft aan de rechterkant. Laatste mogelijkheid van vanmiddag denk ik. Lampen aan. Veel mensen in het strafschopgebied van Robin Ruiter van Utrecht. Man van de wedstrijd. Daar is zijn trap. En daar is een zachte kopbal nog eigenlijk het verlengen denk ik van boerichter, Maar ook uh, gevangen die bal door Robin Ruiter. Dat moet wel haast het laatste wapenfeit zijn, uh, van vanmiddag zijn geweest. Ruiter met die bal aan de wandel in zijn strafzopgebied. Naar voren toe, Moelenga, Als we de extra tijd er helemaal op hebben zitten maar de wedstrijd uh, nog loopt. Moelenga misschien nog een keer staat op... Uh, 25 meter van de goal tussen allemaal ajax in. Komt er niet aan. En deze tegenvallende editie toch van Utrecht-Ajax zit erop. Ajax heeft alle kans gehad om de drie punten vanmiddag op te halen in Utrecht. Zoals het al eerder won in de beker. Maar dat gebeurde niet omdat Sien de Jong, omdat Schöne, omdat Fischer... zij bijvoorbeeld die mogelijkheden niet benutten. Utrecht herstelde zich wat, met name achterin in de tweede helft. En zelfs met zijn tiener wist de stand te houden tegen Ajax. Dat ja, met een rotgevoel, als je kijkt naar deze wedstrijd... tenminste onder de kerstboom gaat zitten de komende dagen. RKC en Willem II kunnen nog heel even werken aan het kerstboomgevoel. Bas ja, dat uh, hoort wel bij zo'n derby. Het is hier wel uh, relatief vriendelijk geweest. Wel wat overtredingen natuurlijk gezien in die rode kaart. Maar echt onvriendelijk is het niet geworden. Terwijl uh, RKC aanvalt 0-0, laatste minuut. De team van Willem 2 lopen naar achteren. De 11 van RKC willen wel naar voren, maar vinden maar heel mondjesmaat gaatjes in die verdediging. Nu heeft Van Peppen de bal aan Duits gegeven. De ruimte zijn er ook klein. Duits wil combineren met Brabe. Die krijgt een tikkie van Haamhout, de vervanger van Hans Mulder. Die het de elfde uur niet bleek te kunnen voetballen. Hier wel op de tribune zit overigens. Oudspeler natuurlijk van RKC. Maar tegenwoordig speler van Willem II. En na die overtreding van Hamouts komt er een vrije schop voor RKC. Ja, tegen Vitesse vorige week was het Duits in de 93ste minuut. Met tegelijk maken. Dus RKC weet dat het kan toeslaan in de slotfase van de wedstrijd. Nog 20 officiële seconden. De vierde official gaat zo meteen vertellen hoeveel erbij komt. En de vrije schop komt op het hoofd van een van de RKC-verdedigers. Dan wordt die bal de andere kant weer opgetrapt door... Uh... Aquili, een van de centrale verdedigers. Voorin staat er bij Willem II helemaal niemand meer. Dat is niet zo raar. Drie minuten extra tijd overigens. Die gaan nu in. Terwijl Rus wordt weggestuurd. En de rechterkant de bal komt wel voor het doel. maar wordt daar echt struikelend door Filip Haastroep. De andere kant weer opgetrapt. Het is uh, tandvlees. Daar loopt Willem II op in de slotfase van deze wedstrijd. Het is voetbal van de Waalwijkers, Maar nogmaals, veel ruimte is er niet. En dan is het, als je het doet in een te laag tempo, als de finesses ontbreken, allemaal niet zo makkelijk om daar doorheen te komen. Ook al heb je een man meer van Peppe, halverwege de helft van de Tilburgers. Aan de rechterkant komt wat ruimte voor Bandjar. Een van de invallers. Dan gaat de bal terug naar Ramos, weer terug naar Bandjar. Eén man van Willem II, dat is de spits. Joachim blijft de van de middenlijn staan. De rest staat rond of in het eigen strafhofgebied. Chevalier aangespeeld, die draait weg. Gaat denk ik heel makkelijk liggen. Is hij aangeraakt? Nee, hij is niet aangeraakt. Sterker nog, gaat er een gele kaart komen omdat hij zich aanstelt in de ogen van de scheidsrechter. Dat is inderdaad het geval. En dat betekent dat het zijn tweede is en dat hij naar de kant kan. Nee, dat betekent dat we weer met 10 tegen 10 staan. Omdat uh, in de ogen van de scheidsrechter Teddy Chevalier... Zich uh, heeft aangesteld. Zich laat vallen op de rand van het strafschopgebied En zo gaat ook RKC de wedstrijd met een man minder beëindigen. Als uh, de Fransman zijn tweede gele kaart ontvangt. Dat is wel heel dom op deze manier. Om nog iets te willen uitlokken. Notabene buiten het strafschopgebied doert er dan in zou je zeggen. En uh, dus met zijn tweede gele kaart naar de kant mag. 10 tegen 10 in de slotfase. En dan kun je in herinnering roepen dat in de wedstrijd in Waalwijk... Of in Tilburg, pardon, eerder dit seizoen, dat was speelronde 8... Willem II twee de eerste overwinning van het seizoen. behaalde. En wie weet wat de Tilburgers nu nog durven. De supporters meegekomen, dat is een vak vol. We zingen dan ook maar alles of niets. Het is 10 tegen 10. En het is 0 tegen 0. Wie wil, wie durft. Haastroep de lucht in. In een cold duel met Braber. Braber wint eigenlijk dat duel. Heeft het geluk dat de bal er net aan de goede kant uitspringt. Dan kan die worden overgenomen door Nadja. Die legt er neer voor Bandja. Het lijkt erop dat de RKC toch de ploeg is die nu wil. Aan de rechterkant van het veld zelden rust met een schaar. De bal breed naar Bandja. Een korte combinatie met Nadja levert. Dan bal zit op voor Duits. Die aan de linkerkant van Peppe heeft gezien. Die gaat schieten van Peppe. En die schiet een metertje. Nou zoiets. Over het doel. Over het doel van uh, David Meul. Die eigenlijk maar 2-3 echt serieuze reddingen heeft hoeven verrichten. De doelman van Willem II. Veel meer heeft hij niet te doen gehad. 45 seconden nog over van de extra tijd. En om die uh, zo aardig mogelijk door te brengen. Heeft Piqué bedacht dat het goed zou zijn om even te gaan liggen. Om daarmee nog de nodige seconden te winnen. Die krijgt nu van de scheidsrichter. Dat is van Sigum vandaag dat hij de klokken wel degelijk even stilzet op het moment dat uh, Willem II nog tijd wil rekken. Hij staat maar weer, piqué en dan mag Mul een doeltrap gaan nemen. En ziet het eruit dat deze wedstrijd hier in Waalwijk gaat eindigen in een gelijkspel wat dan wel uh, de serie in stand houdt. Dat Willem II dat worden er dan nu 37 uitwedstrijden in de Eredivisie hoorde er dan bij te zeggen al niet meer gewonnen heeft. De laatste keer dat Willem II een uitwedstrijd won was namelijk stond toevallig hier in 2009. Wordt het voor RKC nog mooier. Braber wil een voorzet geven vanaf de linkerkant. Bal weggekopt. Doorgekopt door Podervijn. Dan moet Joachim naar de bal toe. Dat is de spits van Willem Trem. Die staat halfweg zijn eigen helft. Draait wel handig weg van 2-3 man. Maar uh, dat was het laatste ook van deze wedstrijd. Het zit erop. Willem II en RKC scoren niet. En dat mag met name RKC zich aanrekenen. Niet alleen omdat die ploeg op papier wat sterker had moeten zijn. Maar daar bleek vanmiddag helemaal niets van. Ook omdat die ploeg vanaf de 38e minuut met een man neerspeelde. speelde. Maar daar bleek ook helemaal niets van. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Nak Breda, PSV, gisteren dus 1-6, maar liefst 0-1-0, 2 Lens... 1-2 Buis, 1-3 wijnaldum 1-4 Jurgensen, toen was het Rust... 1-5 Narsing, 1-6 Locadia. Totaal geen moeite had, PSV dus met NAC op een door regen getijsterd veld. Dat is een mooi woord voor wat ze daar hebben liggen in Breda. Lieten de Eindhovenaren nog maar eens zien hoe makkelijk ze kunnen scoren. Trainer dick Advocaat. eerste 10 minuut hadden we al drie mogelijkheden... en uh... De pressie zat er zo op van ons op de tegenstander. Want je weet als NAC het gevoel krijgt met de publiek dus is natuurlijk een fantastisch publiek hier. Dat deze ze bij ook. Als het de publiek erachter gaat, uh, dan moesten we proberen te vermijden. En uh, dat heeft het elftal goed gedaan. Heeft het elftal goed gedaan. En na C gaat de winterstop in als 16 in de Eredivisie. En doelman Jellet en Rauwelaar is realistisch genoeg om te beseffen... dat zijn ploeg daar niet zomaar vandaan gaat komen.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 Hebben we terecht, denk ik, gewonnen. We hebben goed gespeeld. En uh, de lijn van de afgelopen weken... die hebben we eindelijk uh, gestalte gegeven met deze overwinning. Dus wat dat betreft uh, ja, voelt dat goed. En is iedereen uh, happy om uh, eventjes eruit te gaan. Eventjes eruit te gaan is dus de winterspop. De heerenveen Veenspits vin Bokasson scoorde opnieuw. Maar ik weet niet of u het gezien heeft. Hij had er meer mogen maken. De eerste 2-3 was... Uh... Ja, op een normale dag zitten uh, alle binnen. En ik ben de topscorer van de Eredivisie. Maar uh, niet, het, is zo, het is niet zo vandaag. Maar uh, je moet uh, beleven en strijden. En één uh, uh, was genoeg vandaag. Ja, één doelpunt was voldoende, zegt hij. Maar als hij de opgelegde kans had gemaakt voor de rust... dan was hij nu topscorer van de Eredivisie, vindt Bogerson Doelpunt van de IJslander, wat hij uiteindelijk wel maakte... kwam overigens voor een groot deel op konto... van Vitesse-keeper Piet Veldhuizen, die de fout ging. Piet Veldhuizen over de wedstrijd.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 En uh, ja, ik had toch wel heel graag met de kloppen door de klikkamer ingelopen, ja. Nee, kan niet dus. ADO Den Haag, NEC, 1-0, Toornstra, 2-0, Toornstra. Dat was de eindstand. Convoy van NEC, rood in de 22e minuut. En Jens Torstra was dus de belangrijkste man van ADO Den Haag. De doelpuntenmaker zag dat zijn ploeg moeite had met de tien man van NEC. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, eerste helft speel je wel gewoon... Uh, heb je wel gewoon balbezit en heb je het overwicht. Maar de uh, tweede helft uh, laten we dat een beetje na krijgt de NEC zelfs nog, uh, nog kansen. Uh, dat hebben we niet goed, uh, goed opgelost. ADO gaat dus als een stabiele middenmotor de winterstop in. En trainer marie Steijn is eigenlijk best trots... op wat zijn ploeg de eerste zelf heeft laten zien. Ja, bijzonder trots. Omdat ik uh, in de ogen van heel veel mensen natuurlijk... Uh, mijn, mijn vier beste spelers kwijtraakte ten opzichte van vorig jaar. Voor Hoek, Immers, De Rijk en Kum. Uh, Veel uh, jongens erbij gehaald. We zijn begonnen met een hele jonge ploeg. We zijn, maar ik begreep, de jongste ploeg sinds 40 jaar ADO... Met zes nieuwelingen. Dus compliment aan de scouting dat het gelukt is om die gasten binnen te halen. En als je dan uiteindelijk de hele, hele eerste seizoen of in het linker rijtje draait... en met name uit, uitstekend presteert... Dan, dan ben ik heel erg trots op die gasten. Opnieuw een rode kaart overigens voor Comboy. Dat was alweer zijn derde dit seizoen. En dan hebben we de trainer die in afloop altijd fikse taal te bezig. Alex Pastoor, die weet dus vast wel raad mee, Alex. Ik denk dat, uh, dat, dat hij het op dat moment uh, en op deze manier steeds makkelijker maakt. Ik bedoel... Uh,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 je kunt altijd dingen weer gaan verzinnen, maar als je regels maakt, dan moet je ze naleven. Nou, daar hebben we gewoon hartstikke veel moeite mee met elkaar in dit land. Uh, en dan kun je ook dit krijgen. Heracles Almelo tegen Pek Zwolle, dan maar eindigt in 1-1. was bij de bereikt Deze stand Armenteros zette Heracles op voorsprong. Moktar maakte 1-1 voor Pek Zwolle, wat dus weer een punt pakt tegen Heracles. Pek is eigenlijk steeds beter gaan voetballen, dan al de helft van dit seizoen. De trainer Art Langeler heeft er wel een verklaring voor.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 En, uh, en, en denk ik dat, dat, dat het meer voor de hand lag dat Zwolle nog die, die, die tweede zou maken dan bij. Er was er vrijdag al een wedstrijd, Twente over de AZ. AZ Twente werd 0-3 en om um, half 1 waren er dus twee wedstrijden. RKC Waalwijk en Willem II eindigde ieder met 10 man. Eindigde de wedstrijd overigens in 0-0. Utrecht, Ajax eindigde ook in 0-0. Dat brengt de stand als volgt. PSV is dus gaat als trotse koploper de winter in. 18 gespeeld, 40 punten. Twente heeft er ook 40, maar een slechter saldo. Ajax volgt nu op 3 Drie punten, want zij komen op 37. Vitesse blijft staan op 35. En let wel, Feyenoord, wat straks gaat spelen, kan ook nog op 37 komen. dat nu vijfde met 34 punten. Onderaan, Pex Wolle weer een puntje, heeft er 15. NAC heeft er 14. Roda heeft er 12, maar gaat nog spelen. En Willem II heeft ook 12 punten. We hebben er een punt bij gesprokkeld. Dus straks is dus nog om half drie Feyenoord FC Groningen. En om half vijf het slot van 2012, VVV Roda. Radio 1. NOS journaal. Het is twee minuten over half drie. Er zijn de hoofdpunten met Martijn Vermeek. SP-leider Roemer vindt achteraf dat de SP in de verkiezingscampagne... meer zijn eigen verhaal had moeten houden. In een gesprek met de NOS zegt hij dat de partij door de goede peilingen... te veel bezig is geweest met het vasthouden van de sympathie... en het vermijden van fouten. De missionair premier Monti van Italië is bereid om na de verkiezingen opnieuw premier te worden. Monti doet niet mee aan de verkiezingen in februari, maar als een brede betrouwbare coalitie hem vraagt premier te worden, dan is hij daartoe bereid. Steeds meer mensen hebben zich de afgelopen weken aangemeld bij de Voedselbank. Landelijk zijn er nu 70.000 klanten bij de Voedselbank tegen 63.000 een jaar geleden. In de noordelijke provincies en in de grote steden is het aantal aanmeldingen flink gestegen. Hevige regenval en overstromingen leiden nog steeds tot problemen in het zuidwesten van Engeland en in delen van Wales en Schotland. Een aantal treindiensten is nog ernstig verstoord door het weer en op verschillende plaatsen zijn mensen gered die door het water in moeilijkheden waren gekomen. De BBC meldt dat er nog meer regen wordt verwacht en dat dat zeker tot de kerstdagen zal duren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht... door een aanrijding met een vrachtwagen tussen Knoopend Leenderheide en Marhezen... staat 4 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Sportradio NOS, Oké. NOS Radio, langs de 3 minuten over half drie. 1 half 3, wedstrijd, dus de achtste wedstrijd... in de 18e ronde, Feyenoord tegen FC Groningen. Ronald van der Heer. Het is bijna inmiddels een minuut of drie, stand is nog 0-0 met balbezit voor FC Groningen, voor Kappelhof op eigen helft weliswaar. Fijn begonnen aan dat thuisduel met FC Groningen met maar één doel: drie punten halen en opschuiven op de ranglijst. En ook van gelijk komen in punten met Ajax en over Vitesse heen gaan. Er moet er natuurlijk wel gewonnen worden van FC Groningen. Koeman heeft wel wat veranderd in zijn elftal. Ook als je kijkt naar de bekerontmoeting eerder deze week tegen Heereveen. Die een hoop kracht heeft gekost. Een basisplaats is er voor Boetius. Cisse is weer terug naar de bank. Boetius en Filena speelden het afgelopen, afgelopen week niet in de beker. Omdat ze te laat waren bij een wedstrijdbespreking. Dat betekent ook dat Ruud Vormer inmiddels weer op de bank plaats heeft moeten nemen. Want Filena staat op dat middenveld. is nu met zijn eerste actie aan de linkerkant. Loopt overigens op niets uit. Maar Kuipers gaat nog even een actie terug. Want er is een overtreding gemaakt op Lex Immers in de middencirkel. Lex Immers heeft pijn. De dader is Sparf. En Kuipers besluit met terugwerkende kracht. alsnog een vrije trap te geven aan Feyenoord. Feyenoord, dus nou, dat doel is duidelijk. Proberen om de drie punten te halen in een thuiswedstrijd. Groningen over het algemeen hier makkelijk te verslaan. In uitwedstrijden is dat allemaal wat lastiger voor de Rotterdammers. tegen de ploeg uit het, uit het noorden. En Groningen, ja, toch ook wel wat wijzigingen daar in het, in het elftal. Kieftenbelt, Sparf en Schet zijn er weer bij. In vergelijking met vorige week tegen VVV. Die 0-0 wedstrijd Bakuna, Arjilore en Van Morsel zitten nu op de bank. Bakuna kreeg vorige week tegen VVV Rood kaartjes kwijtgescholden. Maar geen basisplaats dus gekregen van Robert Maaskant. Dat zijn zo'n beetje de gegevens vooraf. Balbezit voor Stefan de Vrij namens Feyenoord op de helft van FC Groningen. Door de as van het veld komt hij op. Voordat hij afspeelt op Ruben Schaken aan de rechterkant. Met Burnett in zijn buurt. Nou, eerste duel moet Schaken inhouden, paast dan terug op Janmaat. Janmaat met een versnelling van rechts naar binnen, bal nog bij Immers. Weer terug naar Schaken, Toog van het strafselgebied aan de rechterkant. Versnelling van Schaken, aardige voorzet, maar ook een plukbal van Luciano da Silva. En zo blijft het dus 0-0 bij de ontmoeting die inmiddels vijf minuten bezig is tussen Feyenoord en FC Groningen. It's the way it's supposed to oh, be Reactions Babysitter Circus. Al nou, een hele grote zomerhit. Opvolg is altijd moeilijk. Dit heet een No More. We gaan weer voetballen. Feyenoord tegen Groningen. Ronald van Begeer. Plaatje, wat een goal voor die dat. Maar niet uit de Kuip, merk ik hè. Nee, nee. De Kuip was nog niet toe aan, aan een doelpunt, blijkbaar. We spelen inmiddels een minuutje of acht. De stand is nog altijd 0-0. Net wel een aardige aanval van Feyenoord. Uiteindelijk maakt Jan Maat een overtreding op Sparf. In het strafschapgebied van FC Groningen en krijgt de bezoekende ploeg dus een vrije trap. Feyenoord heeft iets meer de bal. Dat is ook misschien wel logisch. Feyenoord zal het initiatief willen nemen in eigen huis tegen FC Groningen. Dat in eerste instantie afwachten, Maar eens kijkt wat er te halen valt in deze wedstrijd. Want Feyenoord is natuurlijk op stoom de laatste weken. En kan eigenlijk een fantastisch jaar afsluiten. Met een goed gevoel. Maar dan moet er vandaag wel gewonnen worden. Het zijn niet mijn woorden. Maar het zijn de woorden die Ronald Koeman uitsprak afgelopen vrijdag. Op de persconferentie voorafgaand dus aan dit duel. Stefan de Vrij namens de Rotterdammers spelen het nares. Schaken rechterkant, weer met Burnett. Schaken komt nu naar binnen, blijft lang in balbezit. Maar niet lang genoeg, want Burnett kan uiteindelijk herstellen. En dan kan Groningen via Kieftenbelt iets gaan bedenken. Nog op eigen helft, Sparf in de breedte aanspeelbaar. Dan zou het nu naar Kappelhof kunnen. Kappenhof, wat opgejaagd door Boetje is. nu weer terug naar de laatste lijn. Van Dijk en van Dijk samen achterin speelt met Kwakman. En Kwakman is dan de volgende die de bal ontvangt. Richting de middenlijn gaat. Dan zou er misschien wat diepte gezocht kunnen worden. Maar Kwakman speelt de bal tegen Schaken aan. En in tweede instantie is er dan een overtreding gemaakt. Door Rubens Schaken op Kwakman. Daar gaat tenminste nu de aandacht van Kuipers naar uit. Nog even wat woorden van Kuipers. Richting Rubens Schaken. Kwakman ligt daar nog altijd op de grond. Ik heb niet helemaal gezien wat er nou precies gebeurt. Het is helemaal aan de overkant. Maar Schaken luistert naar Kuipers, gaat vervolgens een excuses aanbieden bij Sparf. Ja, dat gaat wel een beetje naar voren van Schaken. En dat komt terecht op het onderbeen van Spardef. Daar, nou, daar had Kuipers best een kaartje voor kunnen trekken, lijkt mij zo. Ik eh, zie toch in de visie, als dat wat later in de wedstrijd is, voor eh, dit soort overtredingen, vaak de kaart met de kleur rood komen. Niet dat ik Schaken die kaart nu eh, wil aannaaien, maar daar had best een, uh, ja, een sanctie op kunnen staan. Daar gaat toch met een gestrekt been naar voren. Bewust was het overigens niet. Hij wilde wel naar de bal, maar de bal was al weg. FC Groningen heeft uh, inmiddels de vrije trap genomen. Zeefuik vecht een duel uit op de grond zo'n beetje met uh, De Vrij. Dat gebeurt in de middencirkel. Uiteindelijk maakt Zeefuik de overtreding en mag de aanvoerder van Feyenoord de vrije trap nemen. Dat doet hij in de richting van Matthijssen. Die nu dan op zijn gemakje is de middellijn overwandelt. Weet dat alleen De Vrij en de Mulder nog op die andere helft staan. De rest staat op uh, de meters die dus in het bezit zijn van FC Groningen. De Groningse helft. Boeci is aardige bal. Pellen moet dan Kaatsen moet hem laten vallen. Legt hem in de uh, richting van Vilena, Linkerkant strafschopgebied. op gebied van Da Silva had dat plannetje door dat Feyenoord wilde uitvoeren hier. En heeft de bal razendsnel te pakken en gooit hem maar weer mee aan een van zijn centrale verdedigers, in dit geval Kwakman... die dus verder geen schade heeft opgelopen aan het incidentje net met Ruben Schaken. Groningen temporiseert, houdt weer het tempo buitengewoon laag... schuift bol wat van heen en weer naar Kappelhof, naar Zevuik... en uiteindelijk weer naar Van Dijk. We spelen in de Kuip. Elf minuten. We doen het tot nu toe zonder doelpunt. Twaalf minuten. Over half drie aangeschoven hier in de studio... is onze wielerman Gio Lippens. En zult u denken, gaan ze de Wereldbekerveld rijden voor beschouwen? Nee, dat gaan wij niet doen. U weet... Het ongetwijfeld wel. De geruchten, de verhalen, eh, al dan niet feiten rondom doopgebruik in de Rabowielerploeg, georganiseerd doopgebruik in de Rabowielerploeg eh, lijken hand over hand toe te nemen. Gio gisteren artikel in het NRC, de NOS-verslaggevers, waaronder jij zelf, die uitgebreid onderzoek aan het doen zijn de laatste tijd. Um, stel eens, ik zit nu net mijn radio aan en ik denk, hé, hey, wat is er allemaal aan praat We praten ons eens even bij. Wat is die stand van zaken? Daar zullen we moment? mee beginnen, zou ik bijna zeggen. He, nou, wat heb je even? Maar laten we beginnen met NRC van gisteren. Ja. Uh, een verhaal waarin uh, toch ook duidelijk werd gemaakt... dat uh, uit hun onderzoek gebleken is dat Geert Leinders, uh, de Belgische ploegarts van Rabobank... in de tijd de spil was in het uh, hele dopingverhaal bij uh, Rabobank. Uh, die vermoeders die waren er al. Want we hebben allemaal dat USADA-rapport gezien. En daar zag je bij uiteindelijk bij de namen zag je een witgelakt uh, ja. streepje. En daar wist je van, ja, daar staat een naam onder. Maar men wilde niet duidelijk maken welke naam dat is. Maar als men het over een ploegarts heeft in die tijd bij Rabobank... Geert Leinders was de verantwoordelijke man... en dat dat blijkt dus nu dat uit de uh, niet-geanonimiseerde versie... van dat rapport, dus de, de, de, ja. de ongecensureerde versie van het rapport... blijkt gewoon dat daar de naam Leinder staat. En Levi Leipheimer heeft dat verklaard, hè, dat moeten we ook even ja. zeggen... tegenover USADA. dat USADA. En dat was ook aanleiding voor velen, waaronder jij zelf... om eens verder uh, onderzoek te gaan doen, met veel mensen te gaan praten. Jullie hebben met veel mensen gesproken, met renners... met allerlei mensen uit die tijd. En daar begint langzamerhand ook een beeld uit naar voren te komen. Ja, je praat met inderdaad met heel veel mensen. Mensen die overigens allemaal... Uh, bij voorbaat al zeggen van... ik wil wel met je praten, maar dan gebeurt het wel anoniem. Ik wil niet dat mijn naam naar buiten komt. Want uh, men is allemaal bang. En Michael Bogert heeft dat nu vandaag ook alweer verklaard. Uh, via de persbureaus heeft hij weer gezegd van... ja, mijn kop gaat eraf als ik uh, ga praten. Uh, ja. Ik heb geen zin om verhalen te bevestigen of eigenlijk ook niet te ontkennen. Want, want uh, ja, ze zoeken mij altijd. Want ik was nou eenmaal de vaandeldrager toen van het Nederlandse wielrennen. Iedereen komt bij mij terecht. Maar als ik nu dingen ga vertellen, dan gaat mijn kop eraf. Kijk naar Steven de Jong waar dat gebeurd ja. is. Uh, dus dus ik, renners durven niet in het openbaar te spreken. Dat is jammer. Niet in het openbaar, maar ze staan wel allerlei mensen te woord. Waaronder jullie. En dan komt er een beeld naar voren en hebben we het dan gewoon over georganiseerd, gelegaliseerd zeg maar, door de ploegleiding, gelegaliseerd gebruik? Ja, dan hebben we het over georganiseerd gebruik. En dan moet je teruggaan naar het begin van de jaren negentig. Dan uh, kom je in de situatie uh, dat EPO langzamerhand in dat peloton naar binnen sluipt, met name de Italiaanse ploegen uh, die op dat moment EPO gebruiken. En renners die tegenover ons ook verklaren wij werden als de patatgeneratie neergezet, wij konden er niks van. Mensen als Jan Raas, toen ploegleider nog, Peter Post leefde toen nog, die riepen allemaal van jongens, jullie moeten eens een voorbeeld nemen aan die Italianen, want die fietsen zo van Harde. die trainen harder, die hebben een betere mentaliteit. En ik heb met renners gesproken, met ex-renners die zeggen: wij wisten wel hoe dat kwam. En op dat moment, ja, wat, wat, wat denk je dan dat wij op dat moment gaan doen? Kortom, zij, zij brengen het een beetje alsof ze gedwongen waren... en mee moesten de in de situatie. wereld door de situatie. Overigens niet alleen de ploeg in die tijd. We hebben de TVM-ploeg bijvoorbeeld echt. TVM ook, ook daar komen over... de verhalen naar voren. Zeker. En, en, en, en laten we zeggen, daarvoor heb je natuurlijk ook nog de PDM-ploeg gehad. Ja. We, we hebben een reeks aan ploegen gehad natuurlijk in die jaren. Uh, en, en, en eigenlijk komt het beeld bij al die ploegen komt naar voren. Begin jaren negentig, het EPO-opkomst. Wij gingen daaraan meedoen. Nou hebben wij met een renner gesproken gesproken van Rabobank de afgelopen weken uh, uit die periode. En die heeft het met name over het jaar 1999, ik weet niet, ja, jij kunt je dat zeker ja, ja. herinneren, 98, de dopingtoer, ja. Festina, TVM, een hoop uh, te doen geweest. Het jaar daarna werd er schoon tussen aanhalingstekens gereed. Het was er overigens wel de eerste toer die Lance Armstrong won, dus nou, wij weten ook allemaal hoe dat gegaan is. Maar uh, in die tour liep het dramatisch bij de Rabobankploeg. En de renner met wie wij hebben gesproken doet daar uitspraken over. Ik, ik kan citeren als je nou, dat wil. Ja, dat maar, vind ik altijd wel ja. het, het meest heldere om gewoon de woorden van die renner te gebruiken. In 1999 was een dramatische tour de France voor Rabobank. Na die tour hebben de renners onderling afgesproken... dat het zo niet meer kon en dat er iets moest veranderen. Onderling hebben ze afgesproken dat ze ook zouden meedoen in het spel. De stemming was in de trant van we laten ons niet meer piepelen. Ze gingen aan de EPO. De ploegarts was op de hoogte. Dat was dus Geert Leijndel. Leinders. Een jaar later won Erik Dekker drie toer-etappes. Rara, hoe kan dat? Jij bent toch ook niet gek? Eén van de Citaatje. citaten. Daarmee uh, zeggen we die ploegarts uh, Leinders. Daar was eigenlijk al min of meer wel van bekend... dat dat iemand was die hier niet vies van was. Hoe wordt er aangekeken? Wat, wat wist de andere leiding van de Rabelploeg? De Breukings, de De Roys? Uh, keken die de andere kant op? Uh, uh, snoepten ze mee De potten in de zin? Nou, uh, hoe, hoe ging dat? Het grappige is... We hebben Theo de Rooij uiteraard ook wel eens gebeld en gesproken. En eh, op het moment dat je Theo de Rooij belt, dan zegt hij ook van... jij denkt toch niet dat wij renners hebben gedwongen om doping te gebruiken. En dan is het antwoord inderdaad van nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat Rabobank in die tijd doorverwezen heeft... richting eh, de ploegartsen. En gezegd heeft, jongens, ga daar naartoe. Als er wat misgaat, prima, is ons probleem niet. Dan is het jullie eigen probleem. Dat hoor je ook heel vaak van renners die in de loop der jaren betrapt zijn. Altijd hebben ze geroepen... Ik was alleen en het ging niet met de ploeg. Maar hier weer een citaat van die renner. Of de ploegleiding het wist, vraagteken. Leinders behoorde tot de ploegleiding, dus dat lijkt me duidelijk. En Leinders zal heus tijdens een borrel of op een gezellig moment... met zijn andere directieleden wel eens verteld hebben wat hij zoal deed. Ach kom, natuurlijk wisten ze het. Vergeet niet dat de Roy Breukink, Maas en noem maar op... zelf profielrenner zijn geweest. Die kenden alle ins en outs van dit wereldje. Die wisten natuurlijk wat er gaande was. Je hoefde er niet eens echt naar te vragen om te weten... en te zien wat er aan de hand is. Ook duidelijk. Ook duidelijk. Het beeld is eh, langzamerhand heel duidelijk. Maar de volgende vraag is natuurlijk... iedereen blijft tot nu toe anoniem. Anderzijds kun je zeggen dat net sluit zich langzaam. Zeg maar, wordt er strop om, om die hele ploeg en de individuen... wordt dat strakker en strakker door al dit soort publicaties? Wij hadden dat vermoeden aanvankelijk wel. En dat was met name na het uitkomen van het USADA-rapport. Toen was echt het idee van... nou, er komt misschien wel zoiets als een waarheidscommissie in Nederland. Misschien komt het wel internationaal wat veel beter is. Want dan gaat het over de hele wielerwereld. En dan komen die... Verklaringen van die renners uiteindelijk wel onder Ede uh, naar buiten. Um, wat je nu ziet in Nederland is er een commissie ingesteld. Winnie Zorgtrager, die is daar de voorzitter van. Ja, die gaat in wezen weer anoniem met die renners praten. Dus het blijft allemaal weer onder een stolp. Uh, het is niet de bedoeling, heb ik al gehoord van uh, Marcel Wintels... de voorzitter van de Nederlandse wielrenunie. Het is niet de bedoeling dat de renners met naam en toename... straks aan de schandpaal worden genader, uh, genageld. Kortom, men wil een beeld hebben. Ja, dat beeld, dat ligt hier al. Dus uh, in wezen, wat dat betreft, die onderzoekscommissie... die kan zijn werk uh, staken, wat dat betreft. Als men niet verder wil gaan dan alleen maar het... Maar er aan zullen voldoende mensen, individuen, partijen zijn... die er toch op een dag misschien een keer belang bij hebben om? Kan er een domino-steen, want zo, daar lijkt het nu wel op. Hè? Dat als bij mij er een steentje aan de valt. renners met wie wij praten. De renners met wie wij praten hebben allemaal zoiets... oké, okay, we willen dit wel eens een keer vertellen zo, in, in een verhaal zoals dit... Uh, maar wij gaan er echt niet mee naar buiten komen. Een van die renners heeft ook letterlijk gezegd... wat ik nu allemaal verteld heb, ga ik niet aan die waarheidscommissie vertellen... want daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga er geen renners bij halen uh, uit die tijd. Ik ga geen renners verlinken in het... Uh, in in het openbaar, kortom dan sluit het net zich. Ik denk dat we meer moeten verwachten van bijvoorbeeld... straks dat hele rapport dat in Italië gaat uitkomen. Padua, het beroemde nee, ja. verhaal rond Ferrari. Menchoff die daar mogelijk in genoemd wordt. Wie weet wie er dan verder allemaal nog van de Nederlandse ploegen... bij betrokken zijn. Uh, maar dat, daar verwacht ik meer van. En de verhoren in Spanje met Fuentes. En met Fuentes. We hebben ook nog de lopende zaak Rasmussen. Heeft dat hier invloed op, denk je? Wat er nu allemaal naar voren komt. Heeft dat nog enigszins invloed in... Uh, zie je wel, uh, men moet uh, veel meer geweten hebben dan men zegt. Ja, ja. Ja, dat heb ik heel duidelijk. Maar als ik daar heel eerlijk over ben, over die verhoren... Ik heb nu twee dagen daar bij die rechtbank in Arnhem gezeten, bij dat hof. Het is een poppenkast. Uh, mensen, je merkt gewoon, mensen lopen op eieren, vertellen halve waarheden. We kunnen zich heel veel dingen niet herinneren. Dat geldt zowel voor de kant van Rabobank als de kant van Rasmussen. Uh, dus eerlijk gezegd heb ik daar niet het uh, meeste vertrouwen in. We weten dat Thomas Dekker daar op 7 maart uh, komt getuigen... Maar om heel eerlijk te zijn, ook daarvan verwacht ik niet... dat daar nou ineens de, de, de onderste steen boven komt. Nog even naar het wielrennen van vandaag. Want uh, jij zegt dus, er komt een heel duidelijk beeld naar boven. Eerst uh, van de oude tijd, zeg maar. Dan in 1999 begint een hele boel opnieuw. Erik Dekker zit nu in de ploegleiding. Om maar eens iemand te noemen, die dus in dit uh, verhaal... zeg maar naar voren komt, genoemd wordt. Uh, breuking nog steeds, ook al gaat hij dan nu, et cetera. Maar goed, heeft nog heel lang meegenomen. Wat, wat zegt dat over de afgelopen jaren in die Rabo-ploeg? Um, Wanneer zou dat dan zogenaamd ineens gestopt? Want het is wel nee, bijzonder dat het, het, het is. het is niet ineens gestopt. Het is gaandeweg gestopt. Ik denk dat de, de, de allerjongste generatie, de generatie van toprenners... die we nu hebben, uh, praat dan over Robert Geesing, Bouke Mollema... Steven Kruiswijk, noem ze allemaal maar op... dat dat wel de jongens zijn die proberen binnen de marges ongetwijfeld... maar uh, behoorlijk zuiver rond te rijden zonder, uh, zonder doping te gebruiken. Uh, ik denk ook dat de cultuur wat anders is geworden. En ik denk dat één ding heel erg helpt... en dat is toch het USADA-rapport dat nu uitgekomen is... al die verklaringen... Je komt er niet meer mee weg. Kijk, repressie, dat weten we allemaal van autorijden op een snelweg... repressie is belangrijk. Op het moment dat je weet dat je gepakt kunt worden... ben je toch een stuk voorzichtiger. En dat merk je nu wel in de hele wielerwereld. Mensen beseffen nu dat ze over tien jaar... als ze er nu mee wegkomen... dat ze over tien jaar toch ineens voor een, uh, voor een strafbankje... of uh, op een ja. strafbankje kunnen zitten. En uh, ineens onder, onder Ede gehoord kunnen worden. En dan uh, dat het hele verhaal naar buiten komt... en dat ze hun overwinningen kwijtraken. Dus mensen worden wel voorzichtiger. Jullie hebben zelf je onderzoek gedaan. Het NRC komt gisteren met een verhaal. Zeg je nu eigenlijk, ik denk toch dat dit de laatste hoofdstukken zijn... of zitten we pas midden in dat boek? En, want het, het blijft wel spannend natuurlijk. Ja, het Goed. blijft spannend. Het blijven journalistiek. Eh, interessante tijden, om het eh, maar eens even eufemistisch te zeggen. Maar ik denk dat met name straks, januari, februari... die hele eh, uitkomsten van die rapporten hè, in Italië... die rechtszaken in Spanje en wie weet... misschien toch nog wel een klein beetje dat, eh, dat KMU-rapport... hoewel ik daar op zich niet zoveel van verwacht. Maar ik denk dat we nog een aantal dingen uh, ja, voor het voetlicht krijgen. Voor het voetlicht krijgen die uiteindelijk ook de Raboploeg... nog dieper zullen gaan raken, zeg maar, uit die tijd... Ja, en uh, dan zullen we ook weten waarom Rabobank... de stekker er definitief heeft uitgetrokken. Want de reden die ze hebben opgegeven... het wielrennen is door en door verrot. Prachtige ja. conclusie. Maar um, ik kan me niet voorstellen dat dat de, de ware reden is. Want dat wisten ze al veel langer. Nou, nou Sterker nog, nog, ze willen er voorkomen... alsof zij het laatste Gallische dorpje waren... waar het niet gebeurde. Zij hadden alleen toverdrak. De rest ja. deed op doping. Maar en opening zijn ze vochten ook keihard ja, terug. Hè. Die toverdrak blijkt ook bij de Rabo in grote mate geslikt. Nou ja, uit dit verhaal lijkt het wel. Het mogen helder zijn. Wij gaan ons concentreren op het veldrijden. Mooie, schone sport. Gio Lippens, ga je ze horen. Gaat de veldrijders in namen volgen. En de namen bij Feyenoord in Groningen worden gevolgd door Ronald van der Geer, die niet in onze oren heeft zitten toeteren. 0-0 der halve Ronald. Nee, respect voor Gio Lippens. Vanaf het veld hier in Rotterdam. Iedereen wacht rustig tot het verhaal ten einde is. 22 minuten zijn we bezig. Je had het net bij 0-0 stand over, over een spannend boek. Dit boek is nog niet zo heel erg spannend. Het begin is eigenlijk wel wat lastig. Beetje zware kosten Er zijn zo heel af en toe wel wat momentjes voor, voor beide doelen. Groningen een keer met een corner van Kierum. Die werd ingekopt door de Leeuw, maar eigenlijk makkelijk door Mulder kon worden gevangen. Een schotje van Boetius. Ook al een makkelijke vangbal. Dat is waar niet voor Mulder, maar voor zijn collega Luciano da Silva. En ja, wat gevaar voor Groningen net. Toen uh, Feyenoord wat zorg was in het uitverdedigers. Schet en Zeefuik elkaar vonden. Maar Zeefuik had nogal wat tijd nodig om langs Matthijssen te komen. Dat lukt uiteindelijk niet. En dan hebben we de momenten wel gehad. Er zijn wel wat overtredingen geweest. Immers is een paar keer het slachtoffer geweest. We hebben net uh, De Leeuw gezien die keihard via Klaasie een bal in zijn gezicht kreeg. Maar het moet eigenlijk nog echt beginnen. Deze wedstrijd in uh, Rotterdam. Terwijl het terecht al 23 minuten op de klok staan. De Vrij paast naar uh, Klaasie in de middencirkel. Weer naar Matthijssen. Matthijssen naar Filena. Uh, die staat op de Middenlijn aan de linkerkant, dan is het speelveld klein en zal er dus bewogen moeten worden door Feyenoorders om en ook van een acceptabele aanval op de mat te leggen. Dat gaat niet, omdat Immers wel beweegt, maar Van Dijk met hem mee beweegt. En die uiteindelijk verdedigend kan optreden. Via Luciano da Silva is de bal dan weg. Lange bal richting Zeefuik. Op de helft van Feyenoord weggekopt door um, de Vrij. Maar dan door de Leeuw weer teruggekopt naar Zeefuik. Die Kierum aan de gang zet. Aan de linkerkant. Kierum, linkerpunt, gebied. Lage bal. Ja, dan wil er wel een speler van Groningen schieten. Dat is uh, de ingelopen Kieftenbelt. Maar die kan er dan net eigenlijk niks mee. Dan gaat die bal aan hem voorbij en aan een heleboel andere mensen voorbij. En uiteindelijk over de zijlijn mag Bruno Martens in. Die gaan ingooien. Is er eventjes uh, Mitchell schet die de bal meeneemt. En ervoor zorgt dat Martens Indy dat niet snel kan doen. Kuipers is er dan als de kippen bij om eventjes met Schett te praten. Zo heeft hij al heel wat uh, korte gesprekjes achter de rug in de eerste 24 minuten. En heeft Feyenoord nu via Martens Indy gegooid naar uh, Boetius. Boetius weer terug naar Martens Indy. Het is een beetje zoeken. Uiteindelijk de vrij gevonden in uh, de laatste lijn. En de vrij maakt dan maar weer eens de stapjes voorwaarts richting uh, Jan Maat. We gaan richting uh, de 25 minuten in uh, Rotterdam-Zuid. En het is bij Feyenoord FC Groningen. We hadden 0-0. Nee, een van de 495 kerstparades op de Nederlandse Radio. Maar gewoon een lekker plaatje wij langs de lijn. Denise, Denise van Blondie. Ik ga u nog vertellen dat Klaas-Jan Huntelaar... ook de komende twee seizoenen voetbalt voor Schalke 04. Het contract van Huntelaar liep komende zomer af. Maar hij tekende bij voor twee jaar. Afgelopen jaar was hij de topscorer van de Bundesliga... met 29 doelpunten. In deze jaargang loopt het een stuk minder... want hij heeft er pas vijf gescoord in de competitie. En over een stuk minder gesproken. U krijgt voor mij twee eindstanden en twee tussenstanden. Er wordt wat minder gescoord. Luistert. U Utrecht-Ajax, afgelopen, half 1 begonnen, eindstand 0-0. RKC Willem 2, eh, half 1 begonnen, eindstand 0-0. Feyenoord-Groningen, begonnen om half 3, tussenstand 0-0. Divisie lager, Den bos. os tussenstand 0-0. Ze droomden van een toekomst als danseres. Maar dat liep even anders. Ik ben Ries, hè? 21 jaar euh, aan het bed gekluisterd, maar totaal niet zielig. De documentaire De kunst van het ziek zijn. Ja, eigenlijk heb ik 24 uur per dag pijn. En nu uh, ja, drie jaar, dus ik kan me niet herinneren hoe het zou zijn zonder pijn. De kunst van het ziek zijn. Vanavond om 9 uur in Holland Dok Radio. Radio 1: Het nieuws van alle kanten.